Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse luchtmacht heeft gisteren opnieuw doelen van de Islamitische Staat bestookt in het noorden van Irak. Het waren negen luchtaanvallen gericht op doelen bij de stad Erbil en bij de grote stuwdam van Mosul. Gisteren meldden de Koerdische strijders in Irak al dat ze de stuwdam bij Mosul deels hadden heroverd op IS. Dankzij de Amerikaanse luchtsteun konden de Koerden oprukken en het oostelijke deel van de dam innemen. Daardoor wordt de kans kleiner dat IS de stuurdam opblaast en zo steden onder water zet. In buurland Syrië heeft de radicale groep de afgelopen twee weken zeker 700 mensen geëxecuteerd, zegt een Syrische mensenrechtenorganisatie. Veel slachtoffers zijn lid van een stam die zich tegen de opmars van IS verzet. Een maand na de vliegramp in Oekraïne... is precies de helft van de slachtoffers geïdentificeerd. Van 149 slachtoffers staat nu vast om wie het gaat. Heeft het landelijk team Forensische Opsporing laten weten aan nabestaanden. Bij de ramp, vandaag precies een maand geleden... kwamen de 298 inzittenden van vlucht MH17 om het leven... onder wie 196 Nederlanders. Op de plek waar het toestel neerkwam... liggen nog altijd bezittingen van slachtoffers... zegt NOS-correspondent David-Jan Godfroy. Die heeft het gebied gisteren bezocht. Hij zag geen lichamelijke resten meer liggen, maar wel bagage van slachtoffers. In Scheveningen is gisteravond alsnog het vuurwerkfestival begonnen. Ongeveer 60.000 mensen keken naar het spektakel boven zee. Het festival had eigenlijk vrijdag al moeten beginnen, maar vanwege de harde wind ging dat toen niet door. Aan het vuurwerkfestival in Scheveningen doen acht landen mee... die de mooiste show proberen neer te zetten. Gisteravond waren Engeland en Duitsland aan de beurt. Volgend weekend volgen de andere zes landen, waaronder Nederland. Het vuurwerk wordt afgestoken op een ponton in zee. Het weer, het is bijna overal droog, maar in de loop van de ochtend gaat het in het noordwesten regenen. Vanmiddag trekt er ook een regengebied over het zuidoosten. Aan de kust staat een stevige zuidwestenwind, kracht 7 of 8. Het wordt hooguit 19 graden. Dit was het nos van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Eu já lavei o meu in eu o som. Já tá Menina, fica à vontade, entra e faça a festa. me vergeet. Als we samen gaan dansen, me vergeet. Als we samen gaan dansen, wil ik me vergeet. Als we samen gaan dansen, wil ik dat me vergeet. Als we samen gaan dansen, wil ik dat me vergeet. Als we samen gaan dansen, wil ik dat je me vergeet. Als we samen gaan dansen, wil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 Na madrugada dan zal Que hoje vai rolar: o tje, embalada quero curtir com você na madrugada dançar rolar até o sol raiar de que hoje vai rolar Ik wil je doen, ik wil het met je doen. Ik wil het met je doen, ik wil het met je doen. je rolar. ik wil het met je doen. Ik wil het met je doen, ik wil het met je doen. Ik wil het met Soir j'ai pas envie d'entrer tout seul Six soir j'ai pas envie d'entrer chez moi Six soir J'ai pas envie de fermer la gueule Si soit j'ai envie de me casser la voix Casse la...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 pour d'après minuit Ik is je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 Ik pas envie de rentrer tout seul zo is, heb zo is, heb zo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 zfmzandvoort.nl I'm